10 uur. Eva de Jong met het NOS-journaal. Op het hoofdkantoor van de Rabobank verdwijnen de komende twee jaar 1000 tot 2000 banen. De bank wil sneller en efficiënter werken tegen lagere kosten. Bij het hoofdkantoor in Utrecht werken meer dan 11.000 mensen. Eerder kondigde de bank al aan dat er bij de vestigingen 8000 banen worden geschrapt. De 1000 tot 2000 ontslagen op het hoofdkantoor komen daar nog eens bovenop. De vakbonden hebben geschokt gereageerd op het plan. Ze willen maandag tekst en uitleg van de directie van de Rabobank. In de VS is een man opgepakt voor de moord op een Nederlandse vrouw in Mexico in 1998. De vrouw, Hester van Nierop werd toen doodgevonden in haar hotelkamer... in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez, vlakbij de grens met de VS. Ze was gewurgd. Vandaag is de verdachte van de moord uitgeleverd aan Mexico. De 27-jarige architecte van Niro maakte in 1998... in haar eentje een rondreis door de VS en Mexico... en was zonder meer op zoek naar een stageplaats. In Ciudad Juárez zijn sinds de jaren 90... honderden vrouwen om het leven gebracht. Het merendeel van de moorden blijft onopgelost. De Duitse krant Die Welt publiceert vanaf zondag brieven van de nazi Heinrich Himmler die onlangs in Israël zijn gevonden. Het gaat om honderden brieven die Himmler schreef tussen 1927 en 1945, vijf weken voor zijn zelfmoord. Hij schreef onder meer aan zijn vrouw Marga. De brieven waren in particulier bezit en zijn overgedragen aan een archief in Tel Aviv. Duitse deskundigen hebben geen twijfel over de echtheid van de documenten. Heinrich Himmler was de organisator van de massavernietiging van de Joden... de chef van de SS en het hoofd van de Gestapo. Het weer, vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft zo goed als droog bij minima tussen min 4 graden in het noordoosten... en plus 2 in het zuidwesten. Overdag eerst wisselend bewolkt en droog. Het wordt 0 graden in Groningen tot 5 in het zuiden. En tegen de avond vanuit het westen regen en in het noorden en oosten sneeuw. Dit was het NOS Journaal awb verkeersinformatie Er zijn twee snelwegen dicht door ongelukken. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht is de rijbaan dicht bij Roosendaal. Het verkeer kan omrijden via Breda. De A27 Breda richting Gorkum is dicht tussen Oosterhout en Geertruidenberg. Dat komt door een ongeluk met een motorrijder en twee personenauto's. Waarschijnlijk is de wegpassong over 11 weer open. Het heer verkeer kan omrijden via Rotterdam over de A58 en de A16. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl. Deze maand verdubbelt de Vriendenloterij alle geldprijzen. Speel nu ook mee in de Vriendenloterij en maak deze maand gratis kans op niet één, maar twee miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en pak die kans! Deelname nou vanaf 18 jaar.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 Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op Belisol.nl. Langs de lijnen met Ronald Boot. Goedenavond. Nadal tegen Federer in de halve finale van de Australian Open. Het beloofde veel, maar het kwam er nooit uit. Rafael Nadal versloeg Federer met 3-0. Toch had de Zwitser wel genoten. enjoyed the matches normally. I mean it's not as cool when you in straight sets, but nevertheless, you know, there's good moments out there as well. Federer werd eerder nog de beste tennisser aller tijden genoemd. Wat is daar nog van over? Zometeen het antwoord van Jan Roels en Chuck Bostra hier in de studio. En in Nijmegen en Arnhem kunnen de supporters niet wachten tot de Gelderse derby begint. Maar op weg naar die wedstrijd tegen NEC houdt Vitesse-trainer Peter Bos het hoofd koel. Cool. Voor mij is dit een wedstrijd waarin de drie punten te verdienen zijn. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan meegaan in de emoties van, van de derby. En over die derby hoorden we ook NEC-speler Leibe Kabessi, die precies tussen Arnhem en Nijmegen inwoont. En we zijn bij Jumping Amsterdam waar de Olympische kampioen Dressure in actie kwam. De top of the world, de number one. In Amsterdam, at the 50-50 edition of Jumping Amsterdam... Charlotte Dujardin, Great Britain, Vallegro. Verder aandacht voor skiën en we zijn ook in München kladbach Daar begon Bayern vanavond aan de tweede seizoenshelft. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. En wat u voor onze uitzending al hoorde... was dat Herakles vanavond met 2-1 van RK Sebon... en die houtkamp keek naar die wedstrijd. ja, nou, 2-1, dat had eigenlijk iedereen kunnen voorspellen, hè? Ja, nou, ik heb het niet gedaan. Maar mijn partner heeft dat inderdaad goed gedaan. En dan uh, verdien je een, een fles wijn hier. Uh, maar wat ik hier altijd zo leuk vind. Ik zit nu een uh, kwartier, twintig minuten na de wedstrijd. En op het veld allemaal kinderen die op dat kunstgrasveld lekker aan het uh, voetballen zijn. En dat kan op geen enkel ander terrein dan uh, hier in het Stadion bij Heracles. Dat is leuk om te zien. En ze doen dat uh, natuurlijk met veel plezier. Omdat ze bijna allemaal fan zijn van Heracles. En Heracles dus met 2-1 won in een uh, geen Heffende wedstrijd hoor. Uh, 1-0 door Lins in de eerste helft. Uh, Heracles veel en veel beter. In de tweede helft werd het zelfs 2-0 door Oet. Allebei staan ze nu op zes doelpunten. Zijn topscorer bij Heracles Almelo. En uh, toen uh, leek de wedstrijd al helemaal gespeeld. Toen was het nog Schet die een vrije trap nam. Die van richting werd veranderd. En achter Remco Pas weer in het doel uh, plofte. 2-1. Nog een klein slotoffensiefje. Maar voor de rest kon Erken zij, uh, eigenlijk weinig klaar spelen tegen Heracles, dat dus stijgt naar de negende plaats. En een belangrijke serie wedstrijden heeft. Met vanavond dus al gewonnen van RKC. En dan nog NAC, ADO, Cambuur. Dat zijn allemaal wedstrijden waar punten gehaald moeten worden. Maar vanavond is dat dus goed gegaan voor Jan de Jonge en zijn team. En Erwin Koeman die zal met een slecht gevoel de bus straks instappen richting Waalwijk. Want zijn ploeg heeft dus verloren. En drie hele belangrijke punten laten liggen. Ja, er zijn nog een week transfers mogelijk. Uh, wie heeft hier het hartstikke nodig? RKC? Uh, ja, absoluut. Maar ik uh, heb vanavond twee debutanten gezien. Bij RKC al Daniel de Ridder, die kennen we nog. Uh, Ajax onder andere. Uh, Heerenveen heeft hij nog gespeeld. En maakt een debuut, onopvallend. Uh, kan wel wat toevoegen hoor, aan het uh, team van Erwin Koeman. En we hebben ook een uh, debutant gezien bij Heracles Almelo. Barry Powell, spits. Uh, nuttige jongen, die uh, deed dat uh, heel redelijk. Kon de bal goed bij zich houden. En uh, kan uh, als stand-in zeg maar, voor Mark Oet, de Duitser die uh, vanavond scoorde... een uh, belangrijke rol vervullen bij Heracles Almelo. Dat dus met zeer veel plezier een biertje gaat drinken zo dadelijk. Want 2-1 winnen in deze belangrijke wedstrijd. Zes wedstrijd tegen RKC, dat is heel prettig. En die bedankt. Rafael Nadal staat zondag in de finale van de Australian Open. In de halve finale schakelde hij Roger Federer uit in drie sets. Hier in de studio nos commentator Jan Roels en Tjerk Bostra, oud tennisser en voormalig captain van het Davis Cup-team. Welkom heren. Dankjewel. Is dit nog steeds de klassieker in het tennis, Tjerk? Nou, qua namen zeker. Je, je hebt natuurlijk de laatste paar jaren uh, Djokovic hè, die, uh, en Murray iets minder, die zich daar natuurlijk wel in genesteld hebben. Maar als je het over de laatste tien jaar bekijkt. dan is, is Nadal Veder natuurlijk. blijft een klassieker. Zeker. Blijft het voor jou ook een klassieker? Ja, absoluut. Ik keek er ook naar uit uh, vanochtend. Maar het viel eigenlijk een beetje tegen. Dat is. laten we meteen maar. Uh, 3 0 ja, ja. ja. hè? Uh, had de vorm niet. En uh, had er eigenlijk al heel snel geen geloof meer in. Helemaal na die, die eerste set. Uh, die hij verliest dan in een, in een tiebreak. Um, weet je eigenlijk al dat het is afgelopen? Omdat hij dan nog drie sets moet gaan winnen tegen Nadal. Die, die beet zich wel helemaal vast in zijn eigen spel. Federer probeerde aan te vallen. Hè. Probeerde het spel te spelen wat hij eerder het toernooi heeft gespeeld. En wat heel goed liep. Alleen hij miste te veel voorrens, had te veel onnodige fouten in de hele wedstrijd. In de hele wedstrijd had hij er 50. Dat is heel veel in drie sets voor Federer. En dat kon je ook zien aan hem. Aan, aan, hij deed wel alsof hij erin geloofde. Maar je voelde van ja, na het verlies van die eerste set. Um, dat hij ook wel wist van dit wordt gewoon een heel lastig verhaal. En eigenlijk is het afgelopen. Maar was het verschil ook echt 3-0? Nou, ja, weet je, ja. Ja, uiteindelijk wel. Je zet drie bedoel je? De, ja. ja, uiteindelijk wel. Kijk, wat maar ja, je had denk Jan, je van het is kansloos. En dat nou, ja, ook. jawel. Ook, wel, ook weer wel kansloos. Want Federer voelde zelf ook dat het kansloos was. Weet je, hij, hij begint aan zo'n wedstrijd met een, met een bepaald strijdplan. En het plan was natuurlijk om om uh, zo, zo aanvallend mogelijk te spelen... De, de punten relatief zo kort mogelijk te houden. Want dat is wat, wat Nadal niet fijn zou vinden. Dat, dat klopt ook. He, dan, geef een je, dan geef je het minste ritme. Uh, nou, gewoon veel naar het net toe gaan. Veel de druk erop houden. Dus Nadal moet veel passeerslagen slaan. Dus als die tactiek werkt... dan zou die een kansje hebben. Ik had vanochtend uh, bij collega's van jullie... zei ik dat ook, van als het... Als Federer het nog een keer kan, dan is het nu. Weet je, dat gevoel had ik ook een beetje. En misschien een beetje naïef, maar het gevoel had ik toch een beetje. Ja, het zelfvertrouwen moet je toch gehad hebben na de overwinningen Zeker. die hij gepakt hij won, had daarvoor. Hij won goed van Murray, weet je, speelde hij goed. Murray is misschien nog niet top, maar uh, vond Federer echt goed spelen. Ze veerden vooral heel erg goed en, en deed wellicht ook een beetje met de steun van Edberg in, in de rug, weet je? Van, wij moeten zo, ja, we moeten zo tennissen tegen dit soort spelers. Willen we überhaupt een kans maken? En, ja, Met dat plan ging niet zeker wel die wedstrijd in. Dus de, de bedoeling was, was daar. Maar uh, ja, het, het, hij, ik, wat Jan zegt, hij gelooft er eigenlijk vrij snel zelf al niet meer in. Dus dan ja, de vraag van jou is 3-0 terecht. Ja, die, die was zeker terecht. Nou, en een plan hebben is iets anders dan een plan uitvoeren? Nou, hij voerde het plan wel uit. Het is alleen dat daar iemand aan de overkant staat... die, die zo verschrikkelijk goed is in zijn passing shots... waar geen één andere uh, speler op de wereld daar zo goed in is als, als Nadal. Dus Federer uh, wordt heel snel... zijn spel wordt heel snel neutraal gemaakt, laat maar zeggen. Weet je, dus... dus ja, hij krijgt snel het gevoel van ja, ik moet dit spel spelen... maar het is niet goed genoeg tegen een, een, een goede Nadal. En dan kan hij niet terugvallen op een ander spel. Want ja, hij kan wel een ander spel spelen... maar dan gaat hij sowieso ook niet winnen. Weet je, Van achteruit is het sowieso een kansloos verhaal tegen Dit Nadal. was het enige plan dat had ja, kunnen dit dit slagen. Moest, dit zou kunnen slagen, mits het ongelooflijk goed gaat. Dan zou hij een kansje hebben. Maar hij voerde het ook niet echt goed uit. Als je kijkt naar de percentages... Hè, hij won 65% van zijn eerste servicepunten. Dat is, dat is gewoon 10% te laag. Nadal zat 10% hoger vertelde al hè, over, die, over die vele fouten... die hij maakte, 50 in totaal. En hij miste te veel voorhands. En dat is toch zijn wapen. En als dat niet loopt... kijk, de backend weten we tegen Nadal. Daar heeft hij het gewoon mo moeilijk mee. Maar hij maakte ook te veel onnodige fouten met zijn voorhand... eigenlijk al vanaf het begin van de wedstrijd. En dat zag je niet tegen Tsonga, dat zag je niet tegen Murray... Nee, maar, maar wel tegen Nadal. En nee, dat er nee, ook aan zichzelf Zeker, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat Nadal daar staat. Want ja. uiteindelijk moet je dan wellicht toch weer net iets scherper... net iets beter spelen om, om die punten binnen te halen. En als je dat niet doet dan weet je dat je ze om je horen krijgt. Dus dan ga je automatisch ook alweer wat meer met risico spelen en nog weer meer tegen die lijn aanspelen. Waardoor je dus ook weer meer fouten maakt. gaat maken. Ja. Wat is het moeilijke Tjerk van het spelen tegen Nadal? Nou, ik heb het zelf nooit gedaan. <laughs> maar wat je wel kan uh, vertellen is... dat, dat uh, Nadal heeft als enige speler in de wereld... een, een ongelooflijke uh, uh, veel rotatie in, in de topsinballen die hij slaat. Die bal die gaat veel sneller en vaker door de lucht dan wie dan ook. Dus die bal geeft zoveel draaiing mee. Op het moment dat die bal stuit... stuit hij ook heel hoog door. En, en dat is... Hij moeilijk eigenlijk om die ballen steeds weer te retourneren. En vooral aan zijn voorhandkant. En dan als links, dus dan slaat hij die, die, die diagonale crossballen... Slaat hij met heel veel topspin naar de backhand van Federer. En daar heeft Federer zoveel moeite. Onder die druk komt hij niet vandaan. De enige die dat een beetje kan, of kan, is Djokovic. Die kan die ballen in de opsprong nemen snel weer, weer terugslaan. Dat is eigenlijk de enige speler die hem uh, het, het daarom nog moeilijk kan maken. Maar Federer heeft die kwaliteit niet, zeker niet aan zijn bek kant... Om, om die druk van die vandaan te komen. Maar en Nadal is ook echt een angstgekener geworden voor, voor Federer. Want de laatste dat keer... Dat krijg je door de resultaten ja, natuurlijk. De en, en dan komen de statistieken ja. weer. De laatste keer dat Federer heeft gewonnen van Nadal... was in 2007 finale Wimbledon. En daarna met deze wedstrijd erbij zes keer in Grand Slam... Ja, eigenlijk uh, al keer op zo... een Grand Slam. Op een Grand Slam, ja. En eigenlijk nu zes keer op een Grand Slam verloren van Nadal. En ik zie het ook niet gebeuren dat hij op, op welke ondergrond dan ook. Ja, misschien Wimmel, dan hoor je dan weer zeggen. Maar ik betwijfel het. Drie gewone sets tegen Nadal. Ik zie dat niet meer gebeuren, Tjerk. Jij? Nou, het is een beetje de hoop die je hebt, hè? Dat, dat is het. Maar jij zegt Wimbledon, dat lijkt me. wil dat nadal, of ja, uh, verder toch nog een keer. Ja, natuurlijk Klant. zoveel sympathie. Maar weet je, de enige ondergrond lijkt mij inderdaad ook uh, Wimmelden. alhoewel het gras van de laatste jaren niet meer gras van vroeger is. Die ballen stuiten daar ook uh, behoorlijk hoog. En als Nadal ook daar weer gewoon topfit is... Dan, dan denk ik dat ook op Grasvedere het hartstikke moeilijk tegen hem krijgt. En ja. niet alleen tegen Nadal, ook tegen Djokovic, ook tegen Murray. Dus er zijn meerdere spelers he, waar hij van kan verliezen. Laten we even luisteren naar Federer. Die zegt zelf dat hij zich niets verwijt. Ik heb niet geweldige regels van vandaag... dat ik niet meer kansen voor mezelf heb You know, Rafa was his usual self. What I kind of expected. I don't expected him to be worse off just because of a blister, or just worse off because he's been he's having a sort of an up and down sort of performance here at this event. When he usually comes in against me, he always plays solid, if not great. So I think it was one of those nights again, which I knew was going to be tough. Ja, eigenlijk yeah. hoor je het hier ook. Ja, ik was kansloos. Ja, dat dat dat dat zegt hij in feite ook. Nou, wat dus ook wel mooi is natuurlijk bij deze jongens, is dat ze ook iedere keer wel weer het beste in elkaar naar boven halen. Weet je, Nadal zegt nu ook, weer, dit was weer mijn beste wedstrijd. Hij weet ook, ik moet wel mijn beste tennis spelen om, uh, om Federer iedere keer weer te verslaan. Dus, en dat vermogen heeft hij dan ook weer wel om op zo'n moment toch weer. Nou, ik moet niet zeggen boven zichzelf uit te stijgen... maar wel op zijn toppen van zijn kunnen te spelen. Ja, Federer heeft het niet gezegd op zijn persconferentie... maar uh, heeft wel laten blijken dat hij uh, vond dat de scheidsrechter af en toe wel wat had kunnen ingrijpen in het, in het lange rekken tussen, ja. tussen services... wat Nadal heeft, waarschijnlijk ja. om, om ja, tempo uit de wedstrijd te halen. Ja, je hebt die 20 seconden regel binnen 20 seconden na het spelen van een punt... moet de, moet de bal weer in play zijn, zeg maar. Dat is bij een Grand Slam toernooi. In, in de ATP toernooi, de kleinere toernooi, is dat 25 Maar ik vond het typerend. Seconde. Fedor, Seconde, ja. Uh, ik vond het typerend voor Federer. Toch in every inch a gentleman op de baan. Dat hij zich begon te irriteren. Dat hij zich bij de scheidsrechter beklaagde. Dat konden we niet helemaal volgen op tv. Maar dat ging dus blijkbaar over het. Ja, het het, het, het, ge, het van Nadal. <lacht> dat hij toch altijd de tijd neemt. En het ritme uit een wedstrijd neemt. Dat is ook soms irritant. Maar daaraan kon je eigenlijk al zien. Dat Federer zich in alles ergerde. Dat hij, dat hij voelde dat hij geen kans had tegen Nadal. Hij zegt er wel bij dat het ook totaal geen invloed heeft. Op het resultaat uiteindelijk. Maar goed hij zal ongetwijfeld, volgens mij heeft hij het wel vaker aangegeven, dat dat, dat dat natuurlijk extreem veel tijd ja, het neemt. dat ja. dus is niet voor het eerst. En het is ook, als je, als je erop let, is het natuurlijk ook een, een, een soort van tik wat hij heeft. Hij plukt aan zijn schouders, aan zijn neus, aan zijn haar, aan zijn broek, en overal plukt hij aan. Dus op een gegeven moment, ja, als je daaraan irriteert, dan word je ook continu bevestigd. Dus die irritatie wordt op een gegeven moment groter. En als je dan ook nog eens een keer voelt van ja, ik ga met mijn tennis, ga ik het niet winnen vandaag, dan, ja, dan, is, dan is de kans groot ja. dat je de, de aan dingen. Er zijn die dat hebben, die trucjes om anderen uit hun spel te nah, halen vooral. Ja, maar dit zijn geen trucjes he, van het al, dat, dat helemaal niet. En uh, nogmaals, Federer is ook de persoon er helemaal niet na om zich daar eigenlijk mee bezig te houden. Weet je, nee, daarom van dit vond ik soort, het ook zo typerend. Van dit soort toppers hoor je nooit dit soort dingen, nee. excuses. Maar weet je, de irritatie is misschien, ja, hij bouwt ervan. Hij denkt er waarschijnlijk van, nou, dit is ook weer een kansje geweest voor mij ja. om. Dit Eén van mijn laatste Kansen. Ja, ja om misschien toch nog Nadal eens een keer te verslaan en ja het lukt wederom niet. Ja, ze hebben natuurlijk jaren het tennis gedomineerd. Uh, maar de laatste jaren is het. Nou ja, je zei al 2007 uh, de laatste overwinning. Nadal wint sindsdien altijd. Uh, is de Spanjaard nu echt beter? Nou ja, als je, ik, ik vind het wel leuk om twee dingen uit elkaar te houden. Dat je, als je kijkt naar de, naar de statistieken... Hè, dan, dan heeft Federer 17 Grand Slam-titels, uh, geloof ik. En, en Nadal 14, of gaat ze 14 halen? wellicht nu? Maar ja. Nou ja, dan zit hij nog maar drie verwijderd van Federer. En, en Nadal is 27, dus hij heeft nog een paar jaar... Nou, hij Roland Gros lijkt hij die, lijkt die redelijk onverslaanbaar. Dus uh, ik denk dat hij die, die, die drie Grand Slam titels zeker nog gaat, uh, gaat halen. Dus als je puur kijkt naar de uh, uh, titels, dan denk ik dat Nadal hem voorbij gaat. Hij heeft ook de Davis Cup een paar keer gewonnen, wat uh, Federer nooit gedaan heeft. Hij heeft Olympisch goud, wat Federer niet heeft. Dus wat dat betreft wel, als je puur kijkt naar tennis, de tennisser. Ja, dan, dan vind ik dat je of, uh, Federer tekort doet om te zeggen dat er iemand groter is dan hij. Weet je, het is zo'n fenomeen, zo'n mooie gave tennisser, waar alles in zit... weet je, alles... Dan, dan durf ik eigenlijk niet te zeggen dat er iemand groter is dan hij. Maar met wat je net zei... begrijp ik ook dat je niet gelooft dat Federer nog ooit... een grenslam wint. Ik acht die kans niet groot, nee. En ik acht de kans dat Nadal er nog drie wint wel groot. Jan? Ja, dat ben ik, ben ik met je eens, Jerke. Tenzij Nadal is toch blessuregevoeliger geweest in zijn carrière. Hij heeft die nee. knieblessure gehad, hij heeft andere mankementen gehad. Dat, dat zou een, een moment kunnen zijn dat Federer nog een keer kan, kan, kan toeslaan, zoals op, op, op Wimbledon. Ja. Uh, maar als, als Nadal fit is en hij speelt een toernooi, dan zie ik alleen Djokovic kans maken op dit moment om van hem te winnen. En, en zeker geen, geen Feder En misschien Murray straks weer. Maar Feder op dit moment absoluut niet in een grensland. Dat heb ik ook voor het toernooi gezegd. Alleen nadat hij zo fantastisch speelde tegen Tsonga. En nadat hij zo goed speelde tegen Murray. Met Edberg. Hè, met het legendarische Edberg in de box. Had ik iets van. Ja, het, het kan gebeuren vanochtend. Maar. Eigenlijk, na de eerste set uh, ben ik al de was gaan ophangen... want uh, uh, ja, het was gewoon uh, eigenlijk al ah, gedaan. Maar, maar dat gevoel had Federer zelf ook. Dus, uh, ja. Maar ja, goed, we hebben het nu over Nadal-Federer... maar ik, denk dat, uh, ik gaf net al aan Djokovic, Murray... er zijn meerdere spelers waar Federer ook van kan verliezen. Weet je, dus... Kan verliezen, maar is een potje. Ja, en niet, niet, structureel, niet structureel. Niet structureel wel eens kan verliezen. Dus, uh, dus het is, het is voor hem is het moeilijker om nog een Grand Slam titel te halen dan voor, voor een, een Nadal. En ook dan voor Djokovic. Ja, Djokovic is de enige die zich met deze twee kan meten op het ogenblik. Jij noemde Murray ook de net. Nou, maar je moet maar... niet vergeten wat Murray vorig jaar voor seizoen gehad heeft. Dat is natuurlijk echt goed. Wimbledon gewonnen. Uh, dus hij heeft natuurlijk toch een, een, een, een, een goed jaar gehad. Het is wel vroeg uitgegaan dat hij een rugoperatie rug, uh, gehad heeft. Maar. Ja, uiteindelijk is die jongen natuurlijk ook de laatste paar jaar al echt bij de top 4. Uh, top dus die kan je niet wegcijferen. Je zei net, um, nou Nadal heeft waarschijnlijk de volgende al, of misschien, ze voeg je eraan toe. Ja. Maar twijfel je nog? <lacht> of nou, heeft Van Vrinka, dat niet moeten doen. We hebben dus straks even gekeken, maar Van Vrinka uh, staat 0-12 tegen, tegen Nadal. Maar dat niet alleen. Van Vrink heeft nog nooit een set gewonnen tegen Nadal. Dus ja, eens moet het gebeuren, zei ze. Nee, nou, helemaal waar? Dus wat dat betreft is dat allemaal geschiedenis. En hij kan, hij kan morgen ook weer geschiedenis gaan, of zonder geschiedenis gaan schrijven. door minimaal een set te gaan winnen. En wellicht meer. Maar ja, Favrinka staat niet voor niks in de finale. Weet je? Die is, heeft, heeft fantastisch... Is een jaar geweldig begonnen. Is vorig jaar geweldig geëindigd. Met een achtste, achtste plaats op de wereldranglijst. Dus die, die staat daar niet voor niks. Dus die heeft ook meer vertrouwen dan die in het verleden had. Die heeft nu veel meer wedstrijden gewonnen dan die in het verleden deed. Dus... Ja, het is gewoon weer een nieuwe wedstrijd. Echt nieuwe kansen. En uh, Nadal moet het ook maar weer laten zien in die finale. Ik achter kans groot dat Nadal wint. Laat het duidelijk zijn. Maar Van Vrinka is denk ik niet kansloos. Laten we even luisteren wat Nadal zelf over zijn tegenstander zegt. He, he, he arries to this final with an unbelievable confidence. No one will be a very tough match to play against. No, he's, he's a player that he he's used to play big matches. So will not be a big deal for me. So, for him. So will be a. Uh, en weet en dat ik ga proberen best Als niet, dan to ik chances Hij versprak zich ja. een beetje. Hij zei: Het is geen big deal voor mij <laughs> uh, oh, of voor hem. <laughs> ja, maar ik, ik, ik durf gewoon hier, hier hardop te zeggen dat ik Wawrinka, Met alle respect voor Norman, ook zijn nieuwe coach. Of die, heeft, die, die werkt al een tijdje met Wawrinka... Wat hij allemaal gedaan heeft met de Zwitser. Want hij is fysiek sterk, hij is metaal sterk. Topjaar gaat zoals, zoals Tjerk zei. Maar. Maar Nadal gaat dat gewoon winnen. Daar, daar, ik heb uh, vandaag een flesje wijn verloren. Ja. Maar die ga ik zondag gewoon terug winnen. Als er iemand met mij wil winnen. Uh, werden dat Wawrinka wint. Maar dat zijn niet zoveel die met dat jou willen Volgens mij <laughs> nee, maar ik daar niet toe bereikt. Dat is gewoon als Nadal gewoon degelijk zoals hij is. En voor elk punt gaat. En geen last heeft van die blaren. En dat heeft hij niet. Want dat was ook nog een twijfelpunt voor de wedstrijd van vanochtend tegen Federer. Als, als Nadal er gewoon staat. En gewoon zijn werk doet. En zijn pasings maakt. En... Laten we niet vergeten, Wawrinka weer onder druk zit... op, de, op dezelfde manier zoals hij bij Federer doet. Want ook Wawrinka heeft die enkelhandige bekkend... die op dit moment ja, maar die beter is dan, dan van, van die heeft echt een goede enkelhandige ja. bekkend. Dat, okay. is, dat is een ander niveau bekkend dan van Federer. Maar toch kan hij daar natuurlijk wel weer druk gaan Absoluut. zetten. Absoluut. Ik, ik ben met je eens... Nou, in principe heeft Wawrinka het spel niet om van Nadal te winnen. Die heeft niet de wapens om, om een Nadal lastig te maken. Dus, het ja. is duidelijk. Tjerk Bossa en Jan Roos, hartelijk dank. Graag gedaan. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no. asylum with a runaway train. In Duitsland lijkt dit seizoen geen maat te staan op Bayern München. De recordmeister staat halverwege het seizoen zeven punten voor op de concurrentie. En er wordt bij onze Oosterburen al gesproken over de snelste titel in de geschiedenis voor Bayern. De club van Arjen Robben, die na een kniebeursuur op de bank begon... kwam vanavond voor het eerst weer in actie na de winterstop. Bayern moest op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. En dat is wel de nummer drie. Het is ook de club van de gepasseerde Luc de Jong en de geblesseerde verdediger Roel Brouwers. Rachel Niemeyer was vanavond in het Borussia Park. Duitsland, het land van de Duitsers en de Bundesliga. Met zijn grote borsten en nog veel grotere auto's. En de grote stadions met zijn grote sterren. Speciale aandacht vanavond voor de grote Arjen Robben, Ten gast in het bescheiden Munchy Bladbach. En bij Borussia de Veulens van Welleers straks tegen de recordmeister van nu. De supporters samen naar het stadion dat zoveel groter is dan bij ons. 54.000 mensen in het groen-wit-zwart die maar één ding willen... ...drie punten bij het vallen van de nacht. Duitsland met zijn twee ploegen in de Champions League finale... ...door bijna niemand in heel Europa bij te halen. Duitsland met zijn bombastische voetbalstemmen. Ja, man zet Neuer unter druk en die chance voor Marco Reus! En dat is het! Dat is de Führung voor Borussia Mönchengladbach. Elfte Minute. En wie im Hinspiel een schwerer Patzer van Nationalkeeper Manuel Neuer. In dit Duitsland is Roet Brouwer al jarenlang de man. Dat hij soms zelf niet geloven kan. Ja, zeker. Ik bedoel, als je me dat vroeger, toen ik klein was, gezegd had, dan had ik je waarschijnlijk voor gek verklaard dat ik hier ooit mocht spelen. En eh, ja, die droom is toch uitgekomen. Via een kleine omweg, natuurlijk. Via Paderborn, tweede Bundesliga. Hier begonnen in de tweede Bundesliga. Ja, heb ik toch wel in, in 120 Bundesliga-wedstrijden gespeeld. En eh, ik denk dat het is. Eh, Zeker een mooi aantal, hopelijk komen er natuurlijk ook nog wel wat bij. Maar ja, dat is zeker een droom die is uitgekomen om hier te mogen spelen. Ja. Wat toont de grootsheid van deze club aan? De Veulens met het, ja, het grote ja. verleden. Nou ja, ze hebben natuurlijk de voornaamste succes in de jaren 70 gehad. Uh, met de kampioenschappen en de Europa Cup die ze gewonnen hebben. Maar ja, als je dit ziet, uh, gewoon het hele complex, het stadion, de sfeer, de fans uh, die door heel Duitsland zitten. Ja, het is echt een cultclub. En, uh... Wat maakt het cult? Ja, ik, denk, ik heb toevallig pas gelegen dat we 950 fanclubs hebben. En uh, ja, dat, dat is volgens mij op, uh, op drie na in Duitsland het grootste. Dus ja, dat, uh, dat is denk ik geweldig. En dat wil ook zeggen dat alle fans uh, niet alleen in Gladbach zitten, maar ook door heel Duitsland heen. Als we uitspelen, in München zitten er 10.000 man, spelen we in Dortmund is het, uh, is het uitvak helemaal vol. Ja, dat geeft denk ik wel de grootheid van deze club aan. Het is een klassieker zelfs, deze wedstrijd, tussen twee grootbachten. Ja, klopt. Het is natuurlijk ja, in de jaren zeventig ontstaan. En dat is nu eigenlijk nog altijd. En, uh, of we hier spelen of in München, het is altijd uitverkocht. en zijn altijd spannende wedstrijden. Dus ja, hopelijk kunnen we ja, vandaag nog uh, de 1-1 in ieder geval maken... om uh, de wedstrijd toch wat spannender te krijgen. Ja, toch als je dit weer ziet vanavond, de sfeer, de grootsheid... ...de mensen die hier allemaal rustig rond staan, die omlopen, ...dat dit toch eigenlijk wel momenteel het voetbalwalla van Europa is? Ja, ik denk wel. Ik denk dat Duitsland samen met Engeland eh, ja, toch wel eh, de topcompetitie is. En eh, ook als je ziet eh, ja, de afgelopen jaren welke spelers naar Duitsland komen... ...dan denk ik wil het toch al heel veel zeggen. En eh, ja, met Bayern München natuurlijk die de afgelopen Champions League seizoen... Eh, ja, eigenlijk uh, ja, heer en meester zijn. Dan, ja, dan, dan willen we het wel zeggen hoe groot deze competitie is. Ja. Bayern, uh, ja, onnavolgbaar. Uh, dan, dan komt de rest van het veld. Jullie staan derde. Maar de, de focus in Nederland ligt zo vaak op Dortmund en, en, en Bayern München. Is dat terecht? Ja, dat zijn natuurlijk wel de twee grootste clubs. Uh, stonden uh, ook niet voor niets uh, afgelopen Champions League seizoen uh, in de finale. En, uh, ja, ik denk dat die twee eigenlijk uh, tot de, de top zijn. Waarbij Bayern natuurlijk nu al een straatlengte voor staat. Uh, daarna komt Leverkusen, dan komen wij uh, met Dogmund achter ons. En uh, ja, ik denk wel dat dat uh, op het moment wel de twee grootste clubs zijn in Duitsland. Maar dan daarachter heb je een groepje waar wij denk ik wel bij horen. En uh, ja, dat is mooi. mooie... Uh... Ja, Door die stapjes gemaakt hebben de afgelopen jaren. Ja, weet je wat de speaker hier zegt? Ik weet niet of je dat ooit hoort als je aan de warming-up bezig bent. U kunt naar huis als u niet uh, achter uh, saamhorigheid en normaal gedrag staat. Ja, klopt. Dat is wel mooi, denk ik. En uh, ja, dat, zo moet het ook zijn. Ik bedoel, je bent voor een club en niet tegen een andere club. En je moet gewoon ja, je club steunen en dat gebeurt gelukkig over het algemeen vrij goed hier. Rachna Niemeyer dus in München gladbach uh, uh, Natuurlijk won Bayern het wet 2-0. Ooit het idee gehad, Rachna, dat Bayern niet zou winnen vanavond? Uh, nee, en dat heeft misschien, Ronald, niet eens zoveel te maken met deze wedstrijd. Maar meer met het feit dat je denkt... wie zit er uh, in de selectie van Bayern München? Wie zit er in dit geval vanavond in de selectie van Borussia München gladbach je, veegt het, uh, je zet het even tegen elkaar weg en je denkt... ja, dat krachtverschil zal hoe het loopt vanavond linksom of rechtsom te groot zijn. Arjen Robben zat voor het eerst sinds een blessure weer op de bank. Heeft hij nog gespeeld? Ja, hij is in de slotfase van de wedstrijd ingevallen. Probeerde nog wat, wat acties te maken. heeft dus niet meer gescoord. Maar ja, belangrijk voor hem hè, dat hij er weer bij is... een week of zeven geblesseerd geweest. We, hebben, we hebben, hebben hem allemaal nodig straks op het WK. Dus laat hij maar zijn een minuten maken... Maar ja, er zit zoveel kwaliteit in de selectie. Frank Ribéry is vanavond bijvoorbeeld geblesseerd. Er zitten grote spelers op de bank. Uh, ja, het is zo'n geweldig elftal... dat vanavond niet eens zo geweldig speelde. Maar uh, ze kunnen hem missen... maar uh, ze willen Arjen Robben vermoedelijk niet te veel missen. Ja. Luc de Jong begon bij Borussia Mönchengladbach uh, op de bank. Heeft hij nog meegedaan? Nee, die uh, heb ik niet gezien. En, uh, het is de vraag maar of we die nu überhaupt nog uh, gaan zien... Ik sprak daar nog heel even over met, met Roel Brouwers. Dat zat net niet uh, in het interview. Ja, die zei ook: er wordt volgens mij nog wel gesproken uh, over een verhuur dan. Uh, ja, Ajax is in het verleden natuurlijk genoemd. De recente Newcastle United. Uh, nou ja, misschien lopen er nog. PSV even, zelfs, geloof ik. Ja, maar ik heb nog steeds het gevoel gehad. Ik heb het er ook met Siemel wel zelf over gehad. En hij heeft het ook een keer gezegd: Luc in een interview op televisie. Uh, ze willen heel graag nog een keer samenspelen. En hij heeft het een keer uh, aangegeven op tv dat hij, uh, ja als hij naar Nederland zo gaat, toch eigenlijk wel met zijn broer samen wilde spelen. Dus dat leek toch eigenlijk, uh, wat dat betreft, al klaar voor PSV. Maar ja, als je moet kiezen tussen de eredivisie en uh, de, de Premier League... ja, kijk vanavond naar de sfeer, de beleving, hoe groot het allemaal is vergeleken bij wat wij in Nederland hebben... dan kun je je toch voorstellen, als die kans uh, komt en serieus in beeld nog steeds is uh, Newcastle, die club... ja dat je dan toch kiest om daar een half jaar uh, naartoe te gaan. Oké, okay, Ragnar, bedankt. Bayern won dus makkelijk bij Borussia Mönchengladbach. 2-0 werd het voor de Münchense ploeg. Scheidsrechter Bas Nijhuis komt dit weekend niet in actie in de eredivisie. Opmerkelijk, de KNVB heeft Nijhuis geschorst voor twee wedstrijden. De schorsing is vanwege een incident tijdens een trainingsweek in Turkije deze winter. Maar de bond wil niet zeggen wat er is gebeurd. Een woordvoerder zei alleen dat de straf losstaat... van de kwaliteiten van Nijhuis als scheidsrechter. Verder is het iets tussen de bond en Nijhuis, vindt de KNVB... En die bond denkt dus nog steeds dat zoiets geheim kan blijven. We wachten af. Herakles won vanavond met 2-1 van RKC. De Waalwerkers blijven op plaats 16 in de degradatiezone. En dus is de trainer Erwin Koeman een ontevreden trainer. Nou ja, ik vond onze eerste helft heel veel teleurstellender. Voornamelijk uh, in de ambitie die we uitstraalden. Dat, dat vond ik veel te weinig. Ik dacht uh, dat Herakles ook niet helemaal uh, 100% was. Uh, uh, uh, en wij ook niet. Er gebeurde eigenlijk weinig voor beide goals... Uh, ja, we krijgen een goal vijf minuten voor de tijd, of vijf minuten voor de rust krijgen we die tegen. Maar ik vond ons uh, ja, een beetje laf voetballen. Uh, ja. Zo win je geen wedstrijd. En dat was juist een aspect waar je voorafgaand aan deze wedstrijd zo op, op hebt gehamerd. Hè? Straal ambitie uit, vecht voor elkaar. Nou ja, maar dat moeten wij. Als we dat niet doen, dan, uh, ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk voor ons. En, uh, maar oké, okay, dat, dat was teleurstellend. Dat vond ik, ja, ik had dat beter meer verwacht van, van de ploeg. Met name ja, wat ik zeg in de eerste helft. Ik zag dat je aanvoerder nogal, nogal ontevreden was over de wissel. Dat, dat liet hij ook wel duidelijk zien op de bank. Hoe, hoe vind je dat? Nou ja, de, dat iemand kwaad is als hij gewisseld wordt... dan uh, heb ik niet zoveel problemen mee. Uh, wat ik wel uh, een probleem vond is dat hij uh, de aanvoerdersband uh, op de grond gooide. Als hij hem nou gewoon een remia milieu geeft, is het verder niks aan de hand. Dan mag hij kwaad zijn op mij. Ik denk dat hij nu al uh, spijt heeft, omdat, omdat hij zo in elkaar zit. Maar hij is een, hij is een jongen, die, uh, dat is een fantastische verbindingspeler op het middenveld. Alleen, uh, ja, op dat moment stonden we met 2-0 achter. En dan, uh, ja, dan gooien we een extra mensen erin, voorin. Ruimtes worden groot. Nou, juist in de grote ruimtes heeft hij een probleem. En uh, dat zegt hij zelf ook altijd. Ja, dus uh, van mijn kant was het gewoon een logische wissel. Maar oké. Okay. Uh, als, als hij dat anders ziet of teleurgesteld is, nou ja, prima. Ja, ik hoorde je nog heel snel zeggen, het heeft wel een reden hè, toen je hem wisselde. Ja, maar dat weet hij zelf achteraf ook wel op dat moment niet. Maar nogmaals, ik, uh, ik had liever gezien dat hij gewoon die aanvoedersband uh, aan Remy Amieu had gegeven. En niet wat hij nu had gedaan. En zo komt eraan eigenlijk een hele mooie reeks een einde. Aan alles komt een eind. Ja. Ook in dit gesprek. Juist, oké. Okay. hebben <lacht> Koeman van RKC en Ronald van der Geer... die daarna naar de maker van de 1-0 voor Herakles ging, Brian Linsen. Ja, het is een inkopper van je welste, maar deze overwinning is wel heel belangrijk voor jullie. Ja, dit was een hele belangrijke. En, uh, we krijgen nu een reeks waar we heel veel punten moeten halen. En, uh, ja, dit zijn gewoon hele belangrijke wedstrijden... waar een directe concurrent eigenlijk die, die moet verslaan. en Dat hebben we gedaan vandaag. Ja, ik vond jullie langzaam op gang komen. Het, het, het combinatiespel mo moest je zoeken. Want, want uiteindelijk hadden jullie natuurlijk de bal. Jullie moesten dominant zijn. Het duurde lang voordat je dat kon zijn. Ja, het duurde even. We moesten even kijken hoe alles stond en hoe alles uh, ging lopen. En op een gegeven moment hadden we het wel, uh, wel te pakken. Alleen, dan moet de baltemp misschien nog iets hoger om ze dood te spelen. Uh, ja, dat, uh, daar gaan we aan trainen. Ja. Dan worden de goals niet uiteindelijk de kansen niet optimaal benut. En dan krijgen we eigenlijk een hele knotsgekke slotfase. Ja, hun gaan één been spelen, dat weet je, dat is logisch. En dan, uh, en dan gaat het op en neer, hun, uh, hun pompen de bal uh, voor de goal. En uh, zodra dat wij uh, uh, de bal onderscheppen, dan kunnen we counteren. Uh, dat hebben we niet goed gedaan, want we hadden veel meer eruit kunnen halen en meer kunnen scoren. Alleen, uh, nou ja, lekker belangrijk. We hebben 2-1 gewonnen en uh, we gaan goed in het in doen. Je was even clubtopscorer met 6 goals, maar nu sta je weer samen met Hoed. Ja, een half uurtje of zo denk ik. Maar uh, nou ja, ik deel graag mijn plek met een Duitser. Ja, ik bedoel... Mijn team nooit. Brian Linsen van Heracles... na de 2-1 overwinning van zijn ploeg op RKC. In Gelderland draait dit weekend alles om de derby tussen Vitesse en NEC. Het is een duel tussen nummer 2 en nummer 17. Dus nummer 2 en nummer 2 van onderen van de Eredivisie. Maar voor veel supporters gaat de wedstrijd om veel meer dan om de stand in de competitie. Richard van der Maade peilde de Arnhemse derby bij de training van Vitesse. Hoe is het met uw derby-gevoel? Nou, ik denk uh, wel dat het heel spannend gaat worden. En ze zullen het niet cadeau krijgen. Maar ik neem aan dat ze wel een klein overwinning boeken. En Mercedes komt er ook alweer beter omhoog nu. Ja, als je te de dan tegen de Nijmegen... Hè? Ja, eigenlijk mag je Nijmegen niet zeggen. Hè? Of tenminste, zijn nek mag je niet uitspreken. Hè? Ja. Dat derbygevoel, dat leeft? Ja, ja, ja, ja. Wat is dat dan? Het uh, doet je meer als dat je dus... Uh, tegen een Pekswolle of tegen een Goat. Dat leeft niet. Daar ga je gewoon naartoe omdat het in de competitie zit. Vitesse staat nu tweede. NEC staat zeventiende. Ja. Vorig seizoen 4-1 in de Gelderdoom. In maar, Nijmegen ook gewonnen. Ze hebben de dan, dan toch te, ja, een beetje de moed kunnen krijgen. Dus dat ze dus met de beker ook weer. En Volve finale. En tegen Utrecht hebben ze dus dan toch weer ook hun puntjes kunnen halen. Dus u vreest toch een beetje? Een klein beetje wel. Maar gezien wat we nou hier in Arnhem hebben aan voetbal... dan moet het toch zeker 2-0 worden voor Vitesse. Zijn dit nou speciale wedstrijden voor jou, Peter Bos, tegen NEC? Omdat het zo leeft bij de fans en misschien ook wel bij een aantal spelers. Nou, ik weet dat het in ieder geval bij de supporters heel erg leeft... wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Maar voor mij is dit een wedstrijd waarin de drie punten te verdienen zijn. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan meegaan in de emoties van, van de derby. Zijn er veel emoties rondom zo'n derby vind jij de afgelopen dagen? Nee, daar heb ik gelukkig nog niet zoveel van gemerkt. Niet supporters die jou aanklampen en dan iets extra's zeggen? Maar ik woon in Almelo, hè, dus <laughs> daar kom je niet veel Vitesse-supporters tegen. Maar je bent dagelijks hier op Papendal en dan zie je toch dat er veel supporters ook bij de trainingen zijn. Ja, maar die zijn eigenlijk altijd wel hoor. Wij hebben hier best, vind ik, bij trainingen veel mensen die bij ons altijd kijken. Dus uh, daarin heb ik niet echt iets, iets anders gemerkt uh, uh, dan normaal. Maar dat vind ik ook niet nodig, want daar gaat het mij niet om. Het gaat erom dat wij goed voetbal spelen. Wij gaan niet vanuit emotiespunten hier in, uh, in, uh, in Arnhem houden. Die gaan we vanuit goed voetbal hier houden. En dus daar is waar ik me op richt. Maar ik naar en dan, Kaal dan. En Lucas Piazzo. het laatste wedstrijd volledig voorgezegd hoe die zou vers, uh, verlopen. Met 6-1. En heb exact de spelers benoemd. Nou, het was echt zo bizar. Heeft u het derbygevoel een beetje? Ja, natuurlijk. Absoluut. Het leeft in Arnhem. Ja, nou ja, ik kom niet uit Arnhem, ik kom uit Renken. Maar het is zeker... Uh, ja, dat, dat, dat leeft heel erg. Ja, is dat je niet wil verliezen. Van de jongens uit Nijmegen, de nekkers. Dus uh, ja... Dat is dat gevoel. Dus, uh, en dat, ja, als je een supporter bent vanaf de zesde jaar, dan uh, wordt het je al meegegeven van vroeger uit. Dat je van NEC nooit mag verliezen in ieder geval. Het verschil is nooit zo groot geweest volgens mij op de ranglijst de laatste jaren. Nummer 2 tegen nummer 17 Vorig seizoen gewonnen. Ja. In een uh, spetterende slotfase. En ja. ook in de Gelderdoom. 4-1 vorig seizoen dus. Het is alleen jammer dat Kasja niet speelt, zeg maar want dat is toch wel een, ja, een, een goede voetballer. en uh, waar je op kunt bouwen en vertrouwen in een wedstrijd. Maar ik denk zeker dat wij die 4-1 van vorig jaar moeten kunnen herhalen. U vertrouwt ook op Dan Mori, zijn vervanger? Ja, eigenlijk niet, heel eerlijk gezegd. Dus uh, ik had toch liever van de struik gezien, want uh, die staat er toch altijd als het moet. Maar Het wordt dan Mori. Ja, het wordt Dan Mori. Dus uh, we zullen het ermee moeten doen. Ik hoop dat hij zijn best doet en dat hij het uh, vergeten is dat hij niet mee mocht naar Abu Dhabi. Dan Mori is de vervanger van Kasia? Ja, ik wil zo weinig mogelijk veranderen aan het elftal. Het elftal staat en uh, de automatismen zijn er. En dan wil je zo weinig mogelijk veranderen. Ook niet gaan schuiven met spelers het liefst. Soms kan het niet anders. Maar als het niet nodig is, dan is het gewoon uh, Pietje voor Klaas. Ik heb vaak het gevoel dat het voor NEC-fans de wedstrijd van het jaar is. Maar is dat ook echt voor de Vitesse-supporters zo? Nou, ik denk dat wij over de hele competitie kijken. Uh, NEC zal liever degraderen, denk ik, zeg maar, en twee keer van Vitesse winnen. Als dat ze, zeg maar, uh, ja, dus dus de, de derby leeft daar, denk ik, meer zeg maar, als, uh, als voor de Vitesse-supporters. Maar hier leeft het natuurlijk ook, want je wil gewoon winnen van NEC. Maar wij, ik verlies liever twee keer van NEC en word kampioen... Zeg maar, als dat je inderdaad uh, degradeert en twee keer van, uh, van NEC wint. Zegt u het toch een keer netjes, NEC? Ja, zeg één keer netjes, ja. ja moet ook kunnen af en toe, hè. Een bijdrage van Richard van der Made was dat over Vitesse en EC. Oftewel Arnhem tegen Nijmegen. De twee steden liggen 23 kilometer van elkaar vandaan. En precies in het midden, in Elst, woont Jeffrey lijweke Hij keerde dit seizoen terug bij de club waar hij groot werd, NEC. In Nijmegen dus. Voor lijweke is de keuze voor Nijmegen nooit moeilijk geweest. Nee, voor mij niet. Uh, toen ik 12 uh, was, werd ik uh, gescout door NEC... En... Ja, dan is de keuze snel gemaakt, dan uh, ga je uiteraard naar Nijmegen toe. En als je dan naar Nijmegen gaat, ben je dan per definitie altijd tegen Arnhem, tegen Vitesse? Nou, op het begin uh, nog niet, omdat je nog niet weet uh, hoe dat uh, precies reelt en zeelt. Alleen in de jaren uh, dat je dan hier bent, dan merk je de sfeer uh, waar het aan toe gaat. En ja, dan uh, heb je dat wel natuurlijk. Sommigen zeggen het is in Nijmegen de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Uh, NEC, Vitesse en omgekeerd Vitesse, NEC. Ja, die, die twee datums staan inderdaad snel bij, uh, bij iedereen uh, klaar. En uh, ja, dat is ook uh, dat het hier in Nijmegen leeft natuurlijk. En uh, ja, dan is het uiteraard, die twee datums zijn als eerste in de agenda, denk ik. En ja, dat is uh, belangrijk voor de supporters. Alleen voor ons is natuurlijk de andere wedstrijden ook belangrijk. Alleen uh, we weten hoe het uh, ruilt en zeilt. En we zullen alles aan doen om uh, een goed resultaat te halen. Is het nog steeds een echte tweestrijd, een echt gevecht? Of is de een een beetje de ander ontgroeid? Nou goed, je, je krijgt natuurlijk ook jongens van buitenaf. En uh, die, die krijgen dat gevoel misschien doordat de supporters uh, dat, uh, dat bij hun brengen. En, uh, alleen ja, je ziet heel weinig natuurlijk jongens van, van de eigen jeugd. Kijk maar bij Vitesse de voetbal uh, heel weinig uh, daar. En hier heb je natuurlijk wel een aantal lopen. En kijk bij die jongens die worden ermee opgegroeid. En uh, ja, het ligt natuurlijk aan uh, hoeveel uh, van je eigen jeugd in de selectie zitten waardoor het zeg maar of het wordt een echte derby of niet. Moet jij ook de mensen van de buitenlanders bij jullie erop attent maken dat het echt een hele bijzondere wedstrijd is of weten ze dat? Nou goed, als ze, als ze hier komen, mensen tekenen hier dan, uh, en de supporters komen, dan wordt dat meteen denk ik duidelijk gemaakt hoe belangrijk uh, die wedstrijden voor hun, uh, voor hun zijn. En uh, ja, dat, daar hoef ik niet uh, mijn bijdrage aan te doen, uh, dat weten ze zelf wel denk ik uh, door uh, mensen eromheen. Hebben jullie van de week een aardig beker succes gehaald. Jullie zijn naar de halve finale gegaan naar Zegen op Utrecht. Maar ja, de competitie, dan is het heel belangrijk. Hè? Nu voorlaatste, niet weer uh, op de laatste plaats terechtkomen. En dan, komt, dan moet je naar Vitesse toe. Nee, inderdaad. Uh, we zijn de halve finale, wat, uh, wat natuurlijk leuk is. Alleen uh, voor ons het belangrijkste is ook uh, dat we in de competitie uh, de punten halen. En we hebben de eerste wedstrijd uh, na de winststop uh, gedaan uh, tegen ADO. En waardoor we van de eindelijk van de laatste plek uh, af zijn. En nu is het inderdaad met veel vertrouwen naar, uh, naar Arnhem toe om daar uh, natuurlijk een go goed resultaat te halen. Vitesse, NEC, NEC, Vitesse. Het blijft bijzonder. Wat is het nou eigenlijk? David tegen Goliath? Ja, zo kan je het noemen. Het is uh, misschien de Feyenoord, uh, Ajax, maar dan uh, in het oosten. En ja, zo voelen wij dat ook. En uh, wij gaan met volle kracht uh, naar Arnhem toe. Like this van Elbo was dat. De wereldtop van de paardensport is dit weekend in Amsterdam. Op Jumping Amsterdam wordt veel gesprongen, de naam zegt het al... maar er is ook aandacht voor dressuur. Vandaag en morgen wordt er gereden voor punten in de wereldbeker... maar de ogen zijn vooral gericht op een groot kampioene en haar paard. De absolute kampioen, u weet het nog wel, in het Olympia. De Olympische Spelen, daar won zij met Valegro. Ze gaat er overheen. Dujardin gaat er overheen en dus is het goud voor Charlotte Dujardin. 90.089. Grandioze scoren, maar wat is dat jammer voor Adelinde Cornelis. Wim Ernest, bondscoach van de Nederlandse dressuurploeg. De organisatie zegt het is heel bijzonder dat Charlotte Dujardin hier is. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat ook bijzonder? Ja, niet alleen dat zij hier is, maar dat ze een verleger op bij zich heeft. Uh, haar Olympiade-paard. Uh, ook in de Olymp uh, zeg maar Olympische uh, Spelen in Londen. De gouden medaille. Ook op de EK het afgelopen jaar de goud. Individueel. Ja, dus ze is op dit moment de wereldtop. En ze won in, uh, in Olympia uh, eind van vorig jaar uh, met een wereldrecord. Dus uh, ja, dat belooft wat voor morgen. Even wachten. Ze is nog aan het uh, voorbereiden. Just a minute, ladies and gentlemen. In a few minutes, uh, in a few seconds, she will daar the de Cornelissen is er niet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen de grote afwezige hier in Amsterdam. Waarom doet zij niet mee? Nou kijk, Parsifal is natuurlijk een paard wat niet meer de jongste is. Dus in onderling overleg wordt hij ja, toch wat voorzichtiger ingezet. Dat betekent wat minder wedstrijden dan normaal. Dus eigenlijk is het indoorseizoen uh, ja, eigenlijk overgeslagen dit keer. En dames en heren, dan gaan we nu vervolgen met Nederland... en dat wordt Edward Gal met Glucks Undercover. Daar komt hij binnenrijden. Glocks Undercover. Zouden we dit toernooi kunnen zien als een soort tweestrijd... tussen Du Jardin en Gal? Ja, ik denk dat dat uh, wel zo kan zijn of kan worden vandaag en morgen. Tuurlijk. Uh, laten we hopen dat Edward weer wat dichterbij gekomen is... Uh, en dan, uh, ja, mogelijkerwijs, dat uh, st die stapje steeds, steeds, steeds kleiner, of eigenlijk het, het verschil steeds kleiner wordt, stap je steeds meer richting Dujardin komen. Nou, we gaan best nog een tandje bovenop. En daarvoor het applaus voor Edward Gal. Edward Gal, je wordt vandaag tweede, net achter Charlotte Dujardin. Is dit een tweestrijd te noemen hier op Jumping Amsterdam tussen jullie twee? Nou ja, dat zullen we morgen zien. Hè? Vandaag was ik tweede en ik moet zeggen, ik had een hele fijne rit. Maar ja, Charlotte die kan natuurlijk ook. Die is natuurlijk ook Olympisch kampioen en Europees kampioen. En ik heb mijn paard nu net uh, twee jaar en uh, het gaat steeds beter. Dus uh, ja, en dat zien we ook in de punten. Die gaan steeds langzaam maar zeker omhoog. Dus uh, ja, ik uh, oefen nog even door. Um... Obviously, yeah I mean obviously he's getting closer but I mean you know it's good for the sport that that's happening and you know I'm not worried about it you know there m there will probably be days where you know I have an off day or Vallejo has an off day and you know someone's going to beat me um, you know that's absolutely fine but you know I can only ever do my best and be happy with my performance and what I get out of Vallejo and you know at the moment I Can't ask any more from him, you know, he, he's just a very, very special horse, and um, you know, as long as I enjoy it, then that's all that matters. Dames en heren. The top of the world, the number 1 in Amsterdam at the 55 th edition of Jumping Amsterdam, Charlotte Dujardin, Great Britain, Vallegro. Nou, praten heel veel mensen hier over uh, Dujardin, dat het best wel bijzonder is dat zij hier is. Wat vind jij? Ja, dat is leuk. Dat ze, natuurlijk dat mensen komen hier voor goede sport. En als ze de beste van de wereld te komen, is het natuurlijk alleen maar leuk voor de sport. En ook voor het publiek zeker. En voor jou? Ook, want je houdt je wel scherp natuurlijk. Morgenmiddag wordt de kuur op muziek verreden. En dat is opnieuw een moment voor Edvard Gal om zich te meten... met de Olympische kampioen Ju Jardin. Rechtstreeks te zien bij de NOS. U luisterde overigens naar een reportage van Nathalie Hogeveen. Voor veel ski-fans is het, het hoogtepunt van het seizoen... de Hanekam-afdeling in Kitzbühel. Maar morgen zal die stukken minder spectaculair zijn dan normaal. Goedenavond, Edwin Peek in Kitsbühl. Goedenavond. Wat is er aan de hand? Ja, nou ja, de laatste nou eigenlijk weken, misschien al wel maand, was het uh, gewoon te warm weer in uh, heel Oostenrijk eigenlijk. En uh, dus ook hier in Kietsebuel. En uh, ja, er lag gewoon te weinig sneeuw. Ook al hadden ze heel veel sneeuw opgeslagen. Maar uh, het was me niet voldoende om de spectaculaire Hausbergkanten, uh, ja, waar je het over had dat die iets minder spectaculair is, dat die niet opgenomen kon worden in, de, in deze afdaling, deze editie van de Hanekam. En dat betekent dat het gewoon een stuk korter is? Nee, nou ja, hij is niet korter, hij is zelfs ietsje langer. Omdat ze eigenlijk, uh, ja, ze, ze komen aandenderen met hoge snelheden nog altijd hoor. 110, 120 km per uur. Maar als ze dan echt snelheid gingen maken richting de finish... dan uh, maakten ze een, een 70, 80 meter lange sprong de Housbergkanten. En nu gaan ze eigenlijk vlak daarvoor, gaan ze in een scherpe bocht naar links... en dan maken ze eigenlijk een ommetje naar de slalompiste. En dan gaan ze alsnog richting het stadion. En, ja, en, dan, en dan remt het wel wat af. En uh, ja, kunnen de toeschouwers het ook bijvoorbeeld iets minder goed zien. Zijn er nu plotseling heel andere kanshebbers dan in het andere geval? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want uh, de, de, de echt grote jongens die uh, de, deze piste aankunnen... Die, uh, die kunnen ook zo'n extra, uh, extra scherpe bochten bijnemen. Bodie Miller, bijvoorbeeld, uh, een van de, de kanshebbers hier om te winnen... die zei ook, ja, uh, het boeit me niet zo heel erg. Uh, uh, ik uh, weet wel hoe het is om bochten te skiën. Zo'n sprong van 70 of 80 meter vind ik ook mooi... Maar uh, ja, wij moeten gewoon altijd ons aanpassen. Of het nou uh, mooi weer is, slecht weer, mistig is... of uh, inderdaad, of er geen sneeuw ligt, dat het parcours wordt gewijzigd. Ja, er is altijd wel wat. Dus die skiers zijn eigenlijk wel heel flexibel daarin ook. Is dit al vaak gebeurd, dat die omgegooid werd? Nee, helemaal niet. Dus, uh, dat is uh, de derde keer wordt dit. Uh, het was in 1972 is het een keertje gebeurd. Uh, en in 1998, dat is wat recenter. Toen uh, DJ Kus, die kennen we misschien nog wel, de Zwitser. Die won toen de, de, de afdaling. Maar toen was het zelfs zo slecht gesteld met de piste. Toen hebben ze er twee sprintafdalingen van gemaakt. Dus dat was nog, dat, toen was het nog veel erger dan uh, dat dit jaar is. Ja, ja. En, hoe heet het, minder spectaculair, maar ook minder gevaarlijk. En dat kan natuurlijk wel eens uitkomen voor skiers... zo vlak voor de Olympische Spelen. Misschien zijn ze wel... Blij. Nou, er zijn er inderdaad een aantal jongens... die zeg maar, ja, niet, niet, niet de echte grote jongens... zoals uh, Swindaal, inderdaad, Bodie Miller... DJ Defago, de Olympische kampioen. Maar de jongens die er eigenlijk altijd een beetje tegenaan hangen... die, ja, die zien nu wel hun kansen. Als het uh, net iets technischer is... Uh, komt het toch wat meer, lijkt het meer een super-G op het einde. En dan, ja, uh, en zeker met een, in, in het achterhoofd... de Olympische Spelen, waar je toch wil staan... en zeker degenen die het nu zijn, zijn fit, zijn helemaal in vorm... En uh, ja, dan, dan zijn misschien de, de jongens waar je eigenlijk niet op rekent morgen... misschien toch wat kansrijker. Oké, okay, morgen dat dus. Maar vandaag was er al een slalom in Kitzbühel. Hoe was die? Ja, die was uh, spectaculair. Uh, het sneeuwde de hele dag. Dan zou je zeggen van waarom kan die afdaling niet gewoon over het parcours... maar daar is het al allemaal te laat voor maar vandaag inderdaad een, een slalom uh, bij uh, kunstlicht. Dat is ook bijna nog nooit voorgekomen, maar één keer in de geschiedenis in 1950. Dus het was erg spectaculair. 22.000 toeschouwers stonden langs de piste en die hoopten allemaal uh, op een zegen van uh, Marcel Juscher, de, de Oostenrijker, en ook een beetje Nederlander. Uh, maar die, die stond wel eerst naar de eerste run, maar die ging uh, onderuit in het laatste gedeelte uh, bij de finish. Dus het was één grote O en A van uh, ontzetting bij de mensen bij de finish, uh, want hij won niet. En het Duitser ging er met de zee vandoor, uh, Felix Neureuter. Het wint bedankt. We okay. verder met de uitslagen in de eerste divisie. Willem II VVV 0-1, Emmen Telstar 4-1. Fortuna Sintar de Bos 1-2. Eindhoven Helmondsport 0-0. En Almere City de Graafschap 1-1. Dordrecht gaat een kop met 47 uit 23. Gevolgd door Eindhoven, 44 uit 24. En Willem II, 43 uit 24. Nederland is een van de groepshoofden bij de loting... voor het kwalificatieternooi voor het EK 2016. Dat betekent dat we in elk geval landen als Spanje, Duitsland... Portugal en Italië ontlopen. De loting is eind februari. Een toptransfer in Engeland. Juan Mata gaat per direct van Chelsea naar Manchester United. Het zong al rond, maar de club van Robin van Persie heeft het nieuws nu ook bevestigd. Naar verluid kost Mata zo'n 45 miljoen. Clarence Sedor heeft als coach zijn eerste grote versterking binnengehaald voor AC Milan. Michael Eschen komt over van Chelsea. De 31-jarige Ganees kreeg in Engeland nauwelijks speeltijd. Standaar won met 1-0 van Lokeren in België. Nou, dat lezen we morgen ook in de krant hoe de stand in België nu is. Want dan kan ik u nog vertellen dat het volgende programma uh, met het oog op morgen is. Chris Keijne zit dan achter de microfoon. En dat de volgende langs de lijn morgenmiddag het sportforum is. 10 over 5. Robert Mede presenteert dan. En de gasten, Thijs Legers, Michiel Schapers en Jeroen Elshoff. Nog een heel prettige avond. is nog steeds evenveel als, uh, als toen ze net overleden was. Nog steeds worden er doden gemeld onder gebruiksters van Diane 35... en andere anticonceptiepillen. Ze kunnen mij niet duidelijk maken dat als je verschillende pillen hebt... die allemaal ongeveer dezelfde werking hebben op het voorkomen van zwangerschap... maar van een deel een, een twee keer zo hoog risico heeft op uh, tromboembolieën... dat daar een gegronde reden voor is om die in de handel te laten...